5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Geen duidelijk motief schiet partijen Alpha aan de Rijn. Mubarak laat weer van zich horen. En Epke Zonderland, Europees kampioen rekstok. <tied> Bij de schietpartij gisteren in Alfa aan de Rijn zijn naast de zeven doden 17 gewonden gevallen. Twaalf van hen liggen nog in het ziekenhuis. Zeven slachtoffers zijn zwaar gewond, maar het is niet bekend of ze in levensgevaar zijn. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei op een persconferentie dat de doden naast de dader drie mannen en drie vrouwen zijn. De vrouwen zijn respectievelijk 91, 68 en 45 jaar oud. Het gaat over drie mannen van 80 van 49 en 42 jaar oud. Alle zes zijn alfenaren, afkomstig uit Alphen aan de Rijn. En één uh, van de slachtoffers is van Syrische afkomst. De 42-jarige man is van Syrische afkomst. Volgens de hoofdofficier van justitie... was de 24-jarige dader duidelijk suicidaal. Maar er is geen motief voor de schietpartij ontdekt. Zijn afscheidsbrief was meer spiritueel dan bedreigend van aard. Bij winkelcentrum De Ridderhof zijn drie wapens gevonden. Het is nog niet duidelijk of de dader voor die wapens een vergunning had. Gisteren werd bekend dat de Schutter een bekende van de politie was... in verband met wapenbezit. Vandaag kwam meer informatie naar buiten. Het zou gaan om een incident met een luchtbux in 2003. Dat zegt hoofdofficier van justitie Kitty Noy. Het gaat hier om het gebruik van een luchtdrukpistool. In een groepje van kennelijk vier mensen... Uh, heeft iemand een luchtdrukpistool in handen. Het lijkt er nu op dat de dader mogelijk zichzelf heeft verwond. Omdat als ik naar de code kijk van het CEPO. die luidt door feit en of gevolgen getroffen. Dus het lijkt erop dat uh, deze man... mogelijk zichzelf in het been heeft geschoten. Het gaat dus niet om zware wapens. Het gaat om een luchtdrukpistool. Vanavond om negen uur is een herdenkingsbijeenkomst bij de Ridderhof. Daarbij zijn ook leden van het kabinet aanwezig, onder wie premier Rutte. De al-president van Egypte, Hosni Mubarak, heeft voor het eerst sinds zijn aftreden van zich laten horen. Op de tv-zender Al Arabiya zei Mubarak dat hij en zijn familie nooit corrupt zijn geweest en dat beschuldigingen tegen hem ongegrond zijn. Sinds vrijdag verzamelen zich weer veel mensen op het centrale Tahrirplein in Cairo. Zei ze eisen dat Mubarak en leden van een regime worden vervolgd voor corruptie. Verder willen ze dat de militaire raad, die nu de leiding heeft in Egypte... snel plaatsmaakt voor een burgerbewind. Ook nu staan er weer honderden mensen op het Tahrirplein. De NAVO zegt dat bij geallieerde bombardementen in Libië... 25 tanks van het leger van Gaddafi zijn verwoest. Bij Misrata werden 14 tanks kapotgeschoten. En bij Ashdabia 11, zegt de commandant van de NAVO-troepen. De aanvallen zijn volgens de commandant nodig... omdat de troepen van Gaddafi met de tanks burgers aanvallen. De NAVO heeft sinds 31 maart de leiding over de geallieerde missie in Libië. De Libische opstandelingen hebben de laatste tijd kritiek geuit op de NAVO... omdat hij te weinig zou doen tegen de troepen van Gaddafi. En Epke Zonderland is voor het eerst Europees kampioen geworden... op het onderdeel rekstok. Hij won de gouden medaille in Berlijn... nadat hij eerder op het onderdeel brug al zilver in de wacht sleepte. De Eredivisie heeft Ajax de achterstand op koploper FC Twente verkleind tot drie punten. In de arena won Ajax met 2-0 van FC Groningen. FC Twente speelde in Enschede 1-1 gelijk tegen Roda J.C. FC Utrecht verloor thuis met 4-0 van Feyenoord. PSV speelt op dit moment tegen Heerenveen. En bij winst van de Eindhovenaren kunnen ze de leiding in de Eredivisie weer overnemen van Twente. De wielerklassieker Parijs-Roubaix is gewonnen door de Belg Johan van Summeren. Fabian Cancellara uit Zwitserland werd tweede en de Nederlander Maarten Cialinghi werd derde. Van Summeren sprong in de slotfase weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de finish. Het weer zonnig met een paar sluierwolken. Vanavond koelt het snel af. Minima landinwaarts rond 3 graden, aan de kusten gaat het op 5. Morgen opnieuw zonnig en warm met 15 graden in het noorden tot 22 in Limburg. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met regen. AWB verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Knoppend Muidenberg een vierde van 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A1 is richting Amersfoort, dicht tussen Knoppend Muidenberg en Knoppend Eemnes. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag... staat tussen de rij en Sloten 4 kilometer file. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom voor de Vlakertunnel 2. En op de N57 Ouddorp richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor goede reden staat 3 kilometer. Van 18 tot en met 23 april is het de Week van het Testament. Dit jaar bieden de deelnemende Goede Doelen en Notarissen... u een gratis adviesgesprek aan... En is er de nationale gids nalaten. U kunt beide aanvragen via nalaten.nl of bel 0900 2100 200. Lokaal tarief. Een vast nummer is een vertrouwd nummer, maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone van vaste mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer direct op uw mobiel, zonder doorschakelkosten. Voor maar 12,50 per maand extra houdt u uw vaste nummer en kunt u uw huidige vaste abonnement opzeggen. Uw voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld de vaste KPN-ESDN-lijn... kan oplopen tot 50%. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Start Vodafone vast op mobiel. Kijk op vodafone.nl slash vast op mobiel. Power to you. Vodafone. De Week van het Testament. Met gratis adviesgesprek en de nationale gids nalaten. Ga naar nalaten.nl of bel 0900-210-200. Lokaal tarief. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk het ongeveer zo.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 Het laatste hier op de zondagmiddag beginnen wij in Eindhoven. PSV, Heerenveen, Evert Everton Apel. Nog altijd 0-0, 10 minuten nog in de eerste helft. Wel kansen, mogelijkheden voor een sterke PSV. Een grote kans voor Lens, die dus vandaag uh, centraal in de spit staat. Maar zijn uh, schotje ging over het doel. En de kopbal van Marcello ook over het doel. En heel af en toe dan uh, gaat Heerenveen eruit. Dat doet het nu ook aan de linkerkant. Waar Beren zeven van positie is gewisseld. Met Assaidi, Heerenveen nu weer in balbezit. Met de Jury's, die duelleert met Hutchinson. En schijst dat vindt hier het spel heel kort volgt, vindt het. Duel correct. Het mag doorgaan. Heerenveen dan weer in een fase waarin PSV slordig is. Veel balverlies leidt. En het gemor van de tribunes ook duidelijk hoorbaar is. Maar ook Heerenveen speelt niet echt goed. Berens raakt de bal kwijt in het duel met Labiat. Diezelfde Labiat nu helemaal als rechteraanvaller aanvaller. Op zijn eigen helft speelt de bal terug naar Marcello. En dan een aanval van PSV aan de zonnige kant van het stadion. Met Bauma Centrale verdediger steekt nu de middellijn over. Halverwege de helft nu van Heerenveen. heeft de bal gespeeld naar Lens. Lens zoekt de duel op met de jonge Gouwen. Is er bijna langs, maar niet helemaal. Gouwe raakt de bal het laatst. Corner voor PSV. De zesde hoekschop al. Een paar van de rechterkant. Deze van de linkerkant wordt genomen door de Hongaar. Ballas Doetsjak. Met de lange mensen voorin in het uh, strafstofgebied. Met Marcello, met Engela, met Balma. Allemaal goede koppen. Pieters ook, daar komt die corner. Daar uh, is de springende Marcello. En daar is het uh, Gouwe die de bal wegwerkt. Maar nog altijd is hij niet echt goed weg. Doetsjak heeft hem weer gekregen. Raakt dan het uh, hoofd van Fajerinen. Net als Berens. Ook al een voormalige PSV. PSV en dan Peert Breuer, de captain van Heerenveen, die bal weg uit het eigen en Krijgen we wel weer de volgende aanval van Heerenveen. Misschien een hele gevaarlijke met Hutchinson. Hutchinson een meter of tien van het strafsoepbied af. Lens draait zich dan makkelijk weg van Gouweleeuw. Wordt dan ten val gebracht en dan krijgen we een vrije trap. Een hele gevaarlijke vrije trap. Een meter of twee buiten het strafschopgebied. Bijna recht voor het doel van Stoer Elkaart. En we weten allemaal, PSV kennende, dat doet Jacques een hele goede vrije trap in zijn linker. Heeft. Bijna net zo goed als Theo Jansen. Nou ja, zo goed, dat bestaat bijna niet. Want Jansen is echt de specialist op de Nederlandse velden. Wat uh, betreft de vrije trap, zeker met zijn linker. Maar Dutschak kan er ook wat van. Uh, Heerenveen probeert even het spel te vertragen. Jury Seats, die net ook al uh, zijn rechte veter los had... heeft kennelijk vroeger niet goed opgelet. Toen uh, moeder Jury Seats hem heeft geleerd om uh, zijn veters te strikken. Nu is dat allemaal gelukt. Pieter Vink zet het muurtje op uh, 9 meter en uh, de bekende 15 centimeter. En dat gaat allemaal traag. Dat gaat veel te traag, zeker... Uh, uh, in de ogen van de, de PSV-fans. Richting de fanatieke aanhang, richting de stadskant. Daar komt nu die vrije trap. Maar de muurtje dat muurtje had er vroeger nog een keer. Niet direct door Doetsjak genomen, maar een tikkie breed. En daar komt het schot van Doetsjak. En de redding van Sturelka had nog altijd de mogelijkheid van Bakal. En dan is die mogelijkheid voorbij. Want Gouwereeuw raakt die bal het laatst. Nee, het is Fajrinen die die bal het laatst raakt. En het is een corner voor PSV. PSV dus in de jacht op een overwinning. Uh, op Herenveen. Uh, en dan met drie punten erbij en een beter doelsaldo weer de nieuwe lijst aanvoeren. Daar komt die korne. Daar komt Stoer Die mist. Maar Marcello mist ook. Bal gaat over het doel. Zeven minuten nog. In de eerste, in de eerste helft nog altijd 0-0. Zwemmen, de swimcup op Van de Tak. Met je belangrijke nummers, maar nu heb je een heel belangrijk nummer. Hè? Ja, dat uh, komt er zo meteen aan inderdaad. De 50 meter vrije slag uh, bij de vrouwen uh, kan ik mooi nog even vertellen. Want uh, de acht uh, finalisten zijn nog niet uh, verschenen hier in het uh, zwemstadion. Kan ik mooi nog even vertellen dat uh, Jury voor zojuist de 200 meter vlinderslag heeft gewonnen. Maar dat was ook wel zo'n beetje het enige goede nieuws. Want het was toch een vrij moeizame race. En uh, de tijd viel ook wat tegen. 1,58-58. Ruim boven de BK-limiet voor Shanghai. Want die was 1,56-86. Uh, Linde. die zich gisteren wel kwalificeerde op de 100 meter. Dus hij mag wel gewoon naar China eind juli. Maar uh, ja, dit viel toch een beetje tegen. Die 200-vlinderslag uh, dan. Uh, zwelt de muziek wat aan en komen daar inderdaad de acht finalisten... ...voor de 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Ik zei het al eerder, drie kandidaten voor twee WK-tickets. En uh, dan kan ik mooi even vertellen dat uh, op dit moment... ...Ranomi Kromuijjojo in het virtuele klassement aan de leiding gaat... ...tussen de Nederlandse vrouwen. Zij staat daar met een tijd van 24-61... ...gezwommen bij de Swim Cup in Amsterdam. En Hinkelien Schreuder staat op de tweede plaats met een tijd van 24-66. Uh, dat zwom ze vorig jaar bij het Europees kampioenschap in Budapest. Vanmorgen in de series uh, was Marleen Veldhuis dicht bij die twee tijden in de buurt. Zij klokte 24.70. En uh, dat is op dit moment dus de derde tijd. En dus voor Veldhuis nog niet goed genoeg. Veldhuis die zich eerder deze week plaatste voor de 4x100 meter vrije slag. Estafette, maar individueel heeft ze nog niets. En uh, ze zal toch graag behalve een Estafette ook nog individueel in actie komen. Uh, Jacques Overharen, de coach van Veldhuis, zei wel na die series van vanmorgen over die 24-70... dat daar nog wel één of twee tienden af zouden kunnen vandaag. Vanmiddag in de finale bij een perfecte race. Nou, dat mag ze dan uh, nu laten zien. Boven voor Veldhuis staat er overigens ook voor Hinkelien Schreuder veel op het spel. Want ook die heeft qua individueel nog geen. Uh, kwalificatie op zak uh, is uh, tweede reserve op de estafette. Maar ja, dat is tot nu toe dus een vrij magere oogst voor Schreuder. En ook zij zal dus uh, alles eraan doen om bij die eerste twee te komen. Voorlopig staat Schreuder daar dus met die tijd van Budapest. Maar de vraag is, houdt die tijd stand? Gaat Veldhuis onder die 2466? Je kunt ervan uitgaan dat Kromoei Jojo het van die drie vrouwen wel zal redden. Dat is toch een beetje een klasse apart. Een beetje heel erg een klasse apart. En dan zou het dus om die tweede plek gaan tussen Schreuder en Veldhuis. Dat is normaal gesproken de situatie. Vooraf de vrouwen inmiddels bijna op het startblok. Schreuder in baan 3, Veldhuis in baan 4 en Cromoy-Jojo in baan 5. En nu dus een belangrijk moment. Met name dus voor Marleen Veldhuis en Hinkelin Schreuder. De start van de race. Rammen en naar die muur. Dat is het motto. Op 50 meter vrije slag. Het is. Uh... Nog weinig tekening in de strijd op dit moment. Veldhuis begint vrij goed in baan 4. Ook Kromo Widjojo in baan 5. Schreuder heeft het moeilijk in baan 3, maar komt nu toch ook opzetten. Het is Kromo Widjojo die aan de leiding gaat. Die gaat winnen. Veldhuis gaat tweede worden. Maar dan is het de vraag in welke tijd. Kromo Widjojo 24-35 en Marleen Veldhuis redt het net. 24-54. En dat is dus binnen die 24-66. Sneller dus dan Hinkelien Schreuder vorig jaar op het Europees kampioenschap. Schreuder die hier 24-88 klokt. En dat betekent dus dat Ranomi Kromo-Ijojo en Marleen Veldhuis zich plaatsen voor het wereldkampioenschap. En dat Hinkelien Schreuder dus buiten de boot valt. Daarmee zit de Swim Cup erop hier in Eindhoven. Is het voorbereidingstraject. Van uh, wat betreft de kwalificatie voor het wereldkampioenschap. Dus helemaal afgelopen. De ploeg uh, die, uh, ziet er gewoon goed uit voor Shanghai. Eigenlijk uh, zonder echte grote verrassingen. En uh, ja, het kan een mooi toernooi worden daar in China eind juli. Met natuurlijk een paar belangrijke medaillekandidaten voor Nederland. Zoals Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Femke Heemskerk. Dat zijn op het oog de drie belangrijkste, maar goed, dat is uh, toekomstmuziek. Uh, hier uh, is er nu echte muziek in het uh, stadion, want uh, de Swim Cup zit erop. En dus een uh, mooi slotakkoord voor Rano Mikro, Jojo en Marleen Veldhuis. We zijn even naar Inschede. Daar speelde FC Twente vandaag twee punten in de thuiswedstrijd tegen Rode XC. Het werd er 1-1. Roda kwam zelfs een voorsprong door Bodor, Jansen vlak vooruit uit een penalty 1-1. Ruiz die miste in het begin van de tweede helft ook nog een penalty. En er waren in de slotfase nog gooie kaarten voor Doeman Proes van Roda. En voor Rosales in blessuretijd van FC Twente. Twee punten verliezen dus. De coach van Twente zal niet echt blij zijn. Michel Prudhomme in gesprek met Frank Snoeks. Er dreigde een nederlaag. En ik kan me toch nog voorstellen dat zelfs dit gelijkspel als een nederlaag voelt. Ja, het reikt een nederlaag op een, op een bepaald moment, maar je, je, je zit je in zo'n situatie. Ik denk als je, als je de wedstrijd bekijkt, dat we die wedstrijd heel, heel rap moeten afwerken en afmaken. Zo simpel is het. Als je gewoon een, een aantal van je mogelijkheden en je kansen benut, uh, is de wedstrijd al grappig gedaan. Er was een grote kans helemaal in het begin van de wedstrijd, uh, Chadli. Er was een penalty, maar ja, uiteindelijk wordt het 0-1 voor en Dan dreigt drie punten verlies. Uh, en dan uh, vraag ik me af, hoe voelt het nu, na 1-1, nog steeds ja. als een nederlaag? Uh, ja, we voelen natuurlijk, want als, als je, als je uh, veel creëert... en een aantal creëert tegen een goed georganiseerde ploeg... Om, om, om een wedstrijd te kunnen winnen, dat je het niet wint... dat voelt het als een nederlaag, natuurlijk, ja. De allergrootste kans, hoe je het ook vindt, was de penalty van Ruiz... Um, was daar vooraf duidelijkheid over? Want Jansen neemt ook wel eens een penalty. Ja, er zijn drie spelers aangeduid in de volgorde door de trainer. En de spelers, dus drie spelers aangeduid in een bepaalde volgorde elke wedstrijd. En de spelers hebben de mogelijkheid om dat te veranderen uh, als een zich niet voelt. En uh, ik zal u niet zeggen wie de volgorde was, maar u weet wie gescoord had de laatste tijd. Maar uh, de, dat is interne keuken. Uh, als ik dit heel goed vertaal, uh, was, dit dus niet, uh, was het niet Ruiz die, ja, het, die eigenlijk het, de aangewezen dus man was? Het is Ruiz en, en Lanzaat uh, en, en dan op veld kunnen ze, kunnen ze beslissen volgens de omstandigheden wie het geeft. En uiteindelijk, uh, u bent zelf keeper geweest, iedereen kan dus een keer een penalty missen. Ja, natuurlijk, zo is het. Uh, maar ik denk dat ja, de penalty natuurlijk is de grootste kans is. Uh, en als we daar scoren, ik denk dat. Uh, dat wij gaan, gaan die wedstrijd winnen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden geweest in die wedstrijd. Toen de scheidsrechter nog een keer een penalty gaf aan, aan Twente... voelde dat toch als een opluchting? Uh, ik denk dat hij, dat hij heeft er twee gegeven die er waren. Misschien waren we nog misschien andere in de eerste helft. Ik weet het niet, ik moet de beeld terugzien. Uh, maar als een penalty is, als een ploeg verdedigt... of als uh, fout is, moet je het gewoon geven. Een opluchting, ja... Je hoopt omdat je weet dat je, je kan terug op, op, op gelijk de hoogte komen en dat je eventueel nog die wedstrijd winnen. Het zou kunnen dat uiteindelijk Twente hier dus het kampioenschap heeft verspeeld. Ja, dat kan vandaag zijn. Dat kan in, uh, ik weet niet, in andere wedstrijden ook zijn geweest. Maar laat ons niet vooruitlopen. We zijn nog altijd op kop, nu op dit ogenblik. En uh, zelf als PSV zo winnen dus, uh, zullen wij tweede zijn... maar met hetzelfde aantal punten. En er zijn nog uh, vier wedstrijden om te gaan. Ze zijn nog altijd op kop op dit moment, zei hij even geleden. Is het zo, even de Napel? Het is nog altijd 0-0. Met in de blessuretijd nu een corner voor Heerenveen... dat een geweldige kans kreeg, maar niet goed werd uitgespeeld door Assaidi. En nu komt die corner daar en nu wordt er geduwd. En uh, Scheidsrechter de Vink besluit dan dat het uh, tijd is. En ja, u hoort het publiek fluiten. Men is niet echt blij, men is niet echt tevreden met het spel van de PSV. Daar kan ik niets bij voorstellen. Het tempo is te laag om Heerenveen echt in grote problemen te brengen. Eén grote kans was er die voor Lens, de centrale aanvaller van vanmiddag. Maar via de been van een Heerenveen-verdediger ging die bal over het doel. En nu maar afwachten. Wat de tweede helft ons hier in het zonnige Eindhoven gaat brengen. Vooralsnog gaan wij rusten. PSV Sportclub Heerenveen 0-0. En zal het allemaal met een lach aanhoren. Die 0-0 daar in Eindhoven en de eerdere 1-1 van FC Twente tegen Rode EEC. Ajax zelf won vanmiddag met 2-0 van FC Groningen. Beide doelpunten werden gemaakt na de rust door Soleimani en Vertongen. De trainer van Ajax was blij met drie belangrijke punten. Ja, zeker. Ik denk dat we weer in eigen hand hebben. Eigenlijk de, de tweede plek. Dat is ons streven naar eigenlijk het a e check van, uh, van Den Haag. En gelukkig... Uh, ja, ik heb Twente daarin uh, ja, meegestemd uh, eigenlijk. Dat we weer om de tweede plek kunnen vechten. En dat hebben we nu eigenlijk in eigen hand. Dus dat, dat is een heel positief iets. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Nou, ik vond dat de eerste helft vrij goed speelde. Dus, uh, het was natuurlijk uh, vrij lastig. Want uh, Groningen die zakte ver terug. Maar we, ja, we, ze kwamen er eigenlijk niet uit. Dat kwamen ook gewoon door ons spel. We hebben ook uh, kansen gecreëerd. Ik denk uh, twee grote kansen en twee... Uh, ja, kleinere kansen. De eerste, al na vier minuten, een ingestudeerde corner van ons. Ja, die pakt Van Loo fantastisch. Hij kon hem niet eens bijna zien aankomen. Monique kreeg nog een hele grote kans. Daarnaast nog twee kleine mogelijkheden. Ik denk dat we ook soms in de eindfase sommige mensen over het hoofd zagen. Waardoor het anders heel gevaarlijk had kunnen zijn. Na de tweede helft begonnen we goed. We kregen direct een goede kans van Mickey. En toen, na vijf minuten, werden we heel slordig. En ja, daar profiteerde Groningen optimaal van. En kregen daardoor ook hele grote kansen. In de eerste instantie natuurlijk afstandsschoten in ieder geval. En Kenneth pakte die bal heel goed. Een paar hectische momenten, ook uit corner. Die werd ingeschoten, twee keer van de lijn afgehaald. Dus in die fase hadden we het geluk aan onze zijde. En gelukkig maken we daarna de 1-0. En toen was het eigenlijk verzettel gebroken. Zit het hem dan in de concentratie dat op het moment dat je het geduld moet opbrengen... om er, uh... Ja, proberen er doorheen te blijven komen. Dat je dan slordig wordt? Ja, weet ik niet. Het is heel raar. Je zag ook uh, Nicolai een paar uh, ballen uh, zomaar uh, te ver voor iemand gespeeld. Uh, nog een paar momenten van andere spelers die heel slordig balverlies leden. Ja, en toen werden opeens de linies heel groot. Ja, uh, dat is de dodelijk tegen een uh, ja, fysiek sterke ploeg als, uh, als Groningen. Is dat dan nog uh, wellicht een deel waar jouw onvrede zit? Want jullie laten in fases zien dat het uh, wellicht zo loopt zoals je het graag ziet. Misschien een nog wat hoger tempo. Maar dat er ook fases zijn waarin je hem zomaar op kan lopen? Ja, dat soort momenten. Dat, dat moet eruit. Uh, we hebben zeg maar, een tien minuten kwartier. Waardoor we het hele heft uit handen hebben gegeven aan Groningen. Nou, dan kan je, als je pech hebt, dan kan je gewoon 1-0 achterkomen. En dan wordt het natuurlijk veel lastiger. Dan krijgen zij het gevoel uh, dat, ze, dat er wat valt te halen, dat er wat valt te halen in, in de arena. Ik denk dat we daarna met gelukkig met die 1-0 uh, hebben het opgepakt. En uiteindelijk spelen we het ook goed uit. Uh, ook onder druk probeerden zij nog uh, uh, de bal af te pakken. Maar uiteindelijk kwamen we er steeds goed doorheen. Uh, wat ik wel jammer vind... Uh, het publiek ging een paar keer fluiten omdat wij de bal rond spelen en zij gaven heel hoog druk. Ja, dat is dus juist uh, wat wij graag willen zien. En uiteindelijk kom je er dan ook uit, ja, zo speel je uh, iemand uh, kapot. Ik en Moelen, we kunnen moeilijk direct een ball, lange bal naar voren peren. Dat is juist ons spel niet, dus uh, dat vond ik het enige, uh, ja, een minpuntje van het publiek eerlijk gezegd. Frank de Boeg naar de 2-0 overwinning van Ajax op FC Groningen in gesprek met Joen Elshoff. Duffy van het album Endlessly and Keeping My Baby. U hoorde Maarten Tip net uitleggen dat de volleyballers van Dynamo voor de vierde keer op rij de Bekerfinale wonnen. In drie sets. Erg makkelijk van het Doetinchemse Orion kennen wij ze nog maar lang. enkel volleybal heet het nu. Maarten Tip die sprak na afloop wel met een van de uitblinkers van de winnende ploeg. Dus Dynamo. Shoot Hogendoorn. Het landskampioenschap was misschien de bedoeling, maar nu sta je uiteindelijk toch nog met een prijs. Ja, het is zeker een mooie prijs, maar uh, niet de mooiste van de twee. We hadden heel graag landskampioen willen worden, was het doel vooraf. Ook dat is zeg maar, het grote doel waar we hadden. Ja, het is dan toch een mooie prijs om ook te pakken. Is dat ook wat er bij jullie is ingehamerd uh, op de dag hier naartoe, van uh, dan moeten we deze? Ja, ja je moet je zo'n toch goed afsluiten. En dan, uh, ja, dan moet je in een beekje naar, wat gewoon een hele mooie wedstrijd is met veel publiek, in een mooie hal. Ja, dan moet je goed afsluiten en uh, winnend, dat is het leukst. Ja, en overtuigend hè? Ja, heel overtuigend. Ja. Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, maar ik denk een uurtje waren we ongeveer klaar. Dus dat uh, ja, is mooi. Hoe kan dat? Want zij staan dan bijvoorbeeld wel in de finale om het landskampioenschap. Uh, heeft dat ook met opladen voor zo'n finale hier, voor zo'n bekenfinale hier te maken? Hoe kan dit? Ja, wij hebben dit is natuurlijk het grote doel nu voor ons. Wij moesten deze winnen om het seizoen goed af te sluiten. Terwijl wij denk ik allemaal heel erg gefocust deze wedstrijd. En zeiden misschien de achterhoofd van ja, hebben het land niet altijd nog of zo. Ik zou het niet weten wat er nu lag. Maar. Ja, in de eerste set was het nog een beetje spannend. Daarna hadden jullie ze echt volledig in de tang. Wat vond jij het verschil vandaag tussen de beide ploegen? Uh, wij hadden onze surf heel goed onder uh, controle. En zij gewoon, uh, ja, dus brachten de paas wat binnen, waardoor ze voorspellend gingen spelen. Dat konden wij goed uh, verdedigen en blokkeren. Dus, ja, je, zag, je zag ze ook moedeloos worden bijna op een gegeven moment. Ja, dat was mooi. In de laatste set, ja, dat, is, dat is het mooiste om te zien als spelen. En je ziet dat zij het een soort op geven in het veld. Ja, dat zijn de mooie momenten. En dan sla jij zelf de laatste bal binnen. Is dat extra mooi? Ja, ja dat is heel mooi natuurlijk. Het laatste punt van de, de beker die erin weer slaat. Geeft een lekker gevoel, want de wedstrijd afgelopen en uh, laatste punt op jouw naam. Ja, dat is fijn. Ja, toch nog een lekkere afsluiting van het seizoen. Kijk eens voor jezelf terug naar het seizoen. Uh, jij als een van de jonge talenten in Nederland. Uh, hoe sta je ervoor nu? Ja, ik, uh, ik denk wel goed. Ik heb uh, het hele seizoen gespeeld inderdaad. Omdat mijn concurrent Michiel van Dorsten de kruisband afscheurde. En de laatste de andere ook weer. Dus dat is heel vervelend. Maar voor mij is het natuurlijk heel mooi. Ik gespeeld. En ik heb nu ook een uitnodiging van het team om mee meter mogen trainen. Dus het uh, ja, zijn de mooie beloningen ervoor. Voor het harde werk. Gaan we stappen vooruit dus? Ja, ja, dat, uh, ja als je speelt dan ga je snel vooruit denk ik. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Sjoerd Hogedoorn dus uit Blinker bij Dynamo, winnend de, in de bekerfinale vanmiddag. We gaan het hebben over Rode JC. Staat zeven in de competitie, draait een prima seizoen... en heeft zich al zo goed als zeker geplaatst voor de play-offs... voor een plaats in de Europa League. Roda speelde vanmiddag uit in Enschede tegen FC Twente... en hield de landskampioen, de koploper, op 1-1. En er zat zelfs misschien wel iets meer in. Roda ging lange tijd aan de leiding door het doelpunt van Bodor. Vlak voor tijd werd het pas 1-1 door Jansen uit een penalty. De trainer van Roda eh, van Veldhoven in gesprek met Frank Snoeks. De neutrale kijker heeft vandaag niets te klagen. En de trainer van Roda? Nou goed, op de manier van het spelen zeker niet. Ik denk dat we gewoon gegaan zijn op onze kwaliteiten. De eerste helft eigenlijk veel kansen gehad. Uh, daar moet je eigenlijk een verschil maken. De tweede helft hadden we toch een stuk moeilijker. Goed, na nou die strafschop, de eerste strafschop, ongelukkig tegen iemand zijn hand. Goed, die krijg je dan. Er uh, waren de eerste helft een moment met buizen. Dat vond ik eigenlijk eerder een zaak waar ik eerder wat dacht van ja, daar kan hij iets doen. Nou goed, en dan uh, scoor je toch de 0-1 en dan heb je eigenlijk de wedstrijd onder controle. En uh, ja goed, dan is het jammer vind ik vooral dat je die tweede strafschop krijgt. Ik vraag me af waar die keeper nog naartoe moet. Die blijft staan. Roes komt met zijn been vooruit. En natuurlijk gaat die keeper uh, naar de bal toe. En dan uh, gaat de, de speler vooruit. En dan komt hij tegen hem aangelopen. Ja, krijg je rood. Krijg je strafschop weer. Ja, daar had ik het wel wat moeite mee. Maar goed, al bij al is het, uh, de uitslag misschien uh, correct. Over 90 minuten en hebben we absoluut ons ding gedaan. En daar ben ik natuurlijk wel fier op. Had u moeite met die tweede strafschop of met de rode kaart? Of allebei? Nou, allebei. Ik bedoel, uh, kijk, die jongen doet totaal geen intentie. Die blijft eigenlijk staan. Ik kan niet naast je gaan staan. Dan krijg je al die straf, zoals wat ik zeg. En uh, ja... Dat, dat die rode kaart er bovenop, uh, het is al je tweede keeper spreken. Dus uh, het zijn allemaal zaken die er dan tellen. Ook in de wedstrijd van die zaken na nou, de tweede helft. Ja, dat begon je wat te irriteren. Maar goed, uh, dat is zo. Je moet dat incasseren. We gaan er ook niet te constant uh, te negatief zijn over allerlei zaken. Uh, twee strafschoppen in de wedstrijd, daar ben je niet gewend. Uh, daar kun je over blijven discussiëren. Uh, het is wat het is. Uh, ik ben vooral blij. Uh, en dat wil ik vooral onthouden. De manier waarop we hier gespeeld hebben. En uh, wat we getoond hebben op onze manier. En uh, wat u net aangaf. Ook een -like spel gehad. De neutrale kijker is de winnaar vandaag, zei ik net al. Uh, uw collega Preudom beschouwt 1-1 toch een beetje als een nederlaag. Ik kan me zelfs voorstellen dat uiteindelijk 1-1 ook voor u een beetje als een nederlaag voelt. Ja, dat hoor je me toch een beetje aan mijn taal, denk ik... Uh... Er zat iets meer in. Uh, Naargelang de, de situatie was in de wedstrijd. en je komt er 0-1 en je zag dat ze eigenlijk het steeds moeilijker kregen. Ja, dan kun je dat ook over de, over de streep trekken. Dus op basis van dat had er meer in gezeten. Dus ik, ik begrijp uh, alle twee onze, onze gevoelens. Daarom zijn we ook, uh, komen we misschien ook uit hetzelfde land. Hetzelfde land. Belgisch onder onsje van de trainers. dus bij Twente-Rodaat. eindigde met vreugde en verdriet. maar het was gewoon 1-1. Radio 1: Het NOS-journaal. Het is vrijwel half zes. Hier is Ewout -Dion. Het motief voor de schietpartij van gisteren in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn is nog steeds niet duidelijk. De afscheidsbrief van de 24-jarige dader was meer spiritueel dan bedreigend van aard. Dat zei de hoofdofficier van Justitie op een persconferentie. Bij de schietpartij waren er naast de zeven doden 17 gewonden, van wie zeven er slecht aan toe zijn. Twaalf liggen nog in het ziekenhuis. Vanavond om negen uur is een herdenkingsbijeenkomst bij de Ridderhof, het winkelcentrum dus. En daarbij zijn ook premier Rutte en minister Opstelten. De bijeenkomst wordt live uitgezonden op Radio 1 en op Nederland 2. De NAVO zegt dat bij geallieerde bombardementen in Libië 25 tanks van het leger van Gaddafi zijn verwoest. De aanvallen zijn volgens de commandant van de NAVO-troepen nodig omdat de troepen van Gaddafi met de tanks burgers aanvallen.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 Het weer. Het is een mooie dag. Echt een dag om op het terras door te brengen of de barbecue voor het eerst tevoorschijn te halen. De zon schijnt, er is maar weinig wind. Op de wadden is het een graad of 11 en in het zuiden van het land plaatselijk 22 graden. Dat is een groot verschil in temperatuur. Vanavond en vannacht is het helder, het waait nauwelijks. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 7 in Zuid-Nederland tot plaatselijk 4 graden in het binnenland. En ook ontstaan er weer enkele mistbanken. Morgen wordt het opnieuw een fraaie voorjaarsdag met hoge temperaturen. Op de Wadden een graad of 13 of 14, in het zuiden lokaal 23 graden. De normale temperatuur is rond deze tijd 12 à 13 graden. Vooral morgenochtend is het zonnig. In de middag komt er vanuit het westen wat hoge bewolking binnendrijven. En in de loop van de avond wordt die bewolking steeds dikker. De wind waait morgen uit het zuidwesten tot westen. is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. De nachten naar dinsdag passeert een kou front met wat regen. Dinsdag klaart het op, het trekt een enkele bui over. Het is dan een stuk koeler met maximaal 12 graden. En daarna blijft het rond 12 graden met nu en dan een bui. En dat is eigenlijk heel normaal weer voor begin april. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg... een file van 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A1 is richting Amersfoort dicht... tussen Knopert Muidenberg en knooppunt Eemnes. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... staat tussen Amstel Business Park en Knopert de, de meer 6 kilometer. De A27 Almere Utrecht voor Huizen 2 kilometer. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom voor de Vlake tunnel 3. En op de N57, outdoor richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. Voor goede reden staat 3 kilometer. Bijna drie minuten over half zes de bal rolt nog altijd in Nederland. De negen- en laatste wedstrijd van dit weekend is PSV-RV niet geheel onbelangrijk. Even te Zo is het. Slaagt PSV erin om een aanval te doen op de koppositie van FC Twente. Vooralsnog lukt dat niet, want het is 0-0. We zijn net begonnen aan de tweede helft met uiteraard weer een aanval van de PSV... maar een onzuivere paas van Lens richting Labiat, die aan de rechterkant dus speelt. Maar die bal werd verdedigd door Breuer. De linksachter van Heerenveen. Dat nog niet echt in grote problemen is geraakt. Het tempo is gewoon te laag bij PSV. Misschien is de ploeg toch wel uh, vermoeid uit uh, portugal lissabon Teruggekeerd en werkt die mentale klap van die zware nederlaag tegen Benfica. Ook door bij de spelers van de PSV. Dat nu weer in de aanval is. Halverwege de helft van Heerenveen is het Manolev die gaat lopen. Die inspeelt op, uh, op Lens. Dan Hutchinson in het strafschopgebied. Daar komt Dutjak. Daar komt Dutjak. Die wordt licht aangetikt. Kijk naar scheidsrechter Pieter Fink. Die doet Niks aanval op door van PSV. Het schot van Pieters, aangeraakt door de meeverdedigende Berens. En zo mag PSV de tweede helft na één minuut alweer beginnen met een hoekschop. Daarvan heeft het er in de eerste 45 minuten best wel genoeg gehad. Maar daaruit eigenlijk maar één kans gecreëerd, een kopkans van Marcello. Misschien nu dan van de linkerkant de corner van Ducic uitdraaien. Daar komt Marcello en zijn kopbal gaat weer over het doel van Stoer Elkaard. En zo blijft het dus bij het begin van de tweede helft 0-0 in Eindhoven. Voor de bal, uit de Rossi de strafschop het voetbal ah, langs de lijn en in de Bundesliga, Louis van Gaal is ontslagen bij Bayern München. De Nederlandse trainer moest er aan het einde van het seizoen vertrekken. Maar na het teleurstellende gelijkspel van gisteren tegen Nuremberg was de maat voor het bestuur van Bayern vol. De club kan rechtstreeks de plaatsing voor de Champions League nagenoeg vergeten. Moet nog maar afwachten of het de voorronde mag gaan spelen van het miljoenenbal. Want Hannover ging er eh, gisteren weer overheen. Dus in de leiding van de Duitse club neemt het van Gaal met name kwalijk... dat hij de jonge keeper Kraft na de winterstop... zonder enig overleg in de basis heeft gezet. Er hat unseren Rat, dieses Thema wirklich intensiv zu beachten, nicht angenommen und gestern war das Fass übergelaufen. Es gibt einen alten Spruch, der Krug, der geht zum Brunnen bis er bricht, gestern ist er gebrochen. Kertsen-Issieke Ze zei dus, we hebben daar uitgebreid over overlegd over die keepers. hij heeft dat er totaal niet te harte genomen. Een jaar voor Van Gaal kwam het niet goed uit. Dat Kraft gisteren opzichtig blunderde bij het doelpunt van Nuremberg. En Bayern verloor niet alleen Van Gaal, maar ook nog een andere Nederlander gisteren een beetje. Arjen Robbe kon zijn frustraties na teleurstellende resultaat moeilijk de baas. En kreeg na de wedstrijd, u hoort het goed, na de wedstrijd, alsnog rood. Voor het beledigen van hersietz Robbe stak na afloop de hand in de eigen boezem. Ik niet meer, niet, niet, niet veel bijzonders ik ben sauer, frustrerend, zeer enttäuscht met onze Mannschaft, met onze Leistung. Maar dat moet ik dan in de Kabine machen met mijn Mitspieler. En niet äh, met de Schiri op dem, dem Platz. Zeker niet op dem Platz. Dat is niet goed, dat is geen voorbeeld. Niet voor de Fans, niet voor de Kinder. Zo, ik neem vol alle schuld af, Ja, hij is eerlijk. Hij zegt: Ik was zuur, ik was verbitterd, ik was teleurgesteld. En dat moet ik na afloop in de kleedkamer met mijn teamgenoten delen. En natuurlijk niet op in plaats op het veld met de scheidsrechter. Geen goed voorbeeld. Rode kaart. Ik neem alle schuld op mij. Koploper Borussia Dortmund verspeelde gisteren overigens andermaal twee punten bij HSV. Die de leiding namen dankzij een benutte penalty van Ruud van Nistelrooy. Maar in de slotfase kwam de koploper alsnog langs zij. Nummer twee, Bayer Leverkusen, speelt op dit moment tegen tegen hekkensluiters St. Pauli. wedstrijd is zojuist begonnen... en ik hoor van vele kanten dat het nog 0-0 staat. 0-0. In Engeland blijft de nummer 2 Arsenal... in het spoor van koploper Manchester United. Ploeg van manager Arsene Wenger... won de uitwedstrijd bij Blackpool met 3-1. Robin van Persie had een belangrijk aandeel in de overwinning. Hij gaf de assist bij het eerste doelpunt van Arsenal... en maakte zelf de derde treffer. Maar Arsenal stond Jens Leeman onder de lat. De 41-jarige Duitser verving de geblesseerde Manuel Almunia. En hij is daarmee de oudste niet-Britse doelman in de Premier League. Tot dusver was dat Edwin van der Sar met 40 jaar. Arsenal staat nu 7 punten achter op koploper Manchester United... maar heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Manchester United won gisteren zonder de geschorste Rooney en van der Sar... die een weekje rust kreeg met 2-0 van Fulham. En dan gaan we naar Italië, waar koploper AC Milan vanavond in actie komt... op bezoek bij Fiorentina. Winst is er wel noodzakelijk, want Napoli won vanmiddag met 2-0 bij Bologna... en heeft net als Milan 65 punten. Ook Inter zit nog op het vinkentouw. Na die dramatische week hè, tegen Schalke 0-4 eh, wint gisteren al met 2-0 van Cievo Verona gewonnen... en daarmee herstelde Inter zich dus een beetje van die, van die nederlaag. Wesley Sneijder begon overigens bij Inter op de bank... en viel aan het begin van de tweede helft in. In Spanje maakte de nummers 1 en 2 geen fouten. Barcelona won thuis met de 3-1 van Almeria. De bezoekers hadden nog wel brutaal de leiding genomen, maar dankzij twee treffers van Lionel Messi zette Barça alsnog orde op zaken. En Barcelona heeft zich daarmee al geplaatst voor de Champions League voor volgend seizoen. Real Madrid trainer José Mourinho had tegen Atletiek de Bilbao enkele sterren rust gegeven. En daarom was er weer een plaatje in de basis voor Kaka, die na maanden blessure leed, dus weer terug is. De Braziliaan trof twee keer doel en had daarmee een belangrijk aandeel in de 3-1 overwinning. Komende zaterdag is het El Clasico tussen Barcelona en Real Madrid. Wil Real nog voor de titel gaan, dan zal het moeten winnen. Want het verschil tussen de twee ploegen is acht punten. Villarreal, afgelopen week nog veel te sterk voor Twente in de Europa League... speelt vanavond bij Valencia. En die twee ploegen strijden om de derde plaats in de Primera Division. En de strijd om de Schotse titel gaat dit jaar heel verrassend... tussen Glasgow Rangers en Celtic. En de Glasgow Rangers liepen geen averij op. Ze wonnen moeizaam overigens met 1-0 van de hekkensluiter Hamilton Academical. Het verschil met Celtic blijft nog steeds twee punten. Ze hebben ieder weer evenveel wedstrijden... want Rangers verloor van de week een inhaalwedstrijd. Celtic won overigens gisteren al... van. St Mirren... Gaan we even naar Eindhoven. Naar PSV hier heen. Evert ten 0-0 nog altijd kans voor Hutchinson in het strafvolgebied. Maar kans er niet gedaan. En dan weer een aanval van, eh, van PSV. Met een hopeloos schot van Manulev. Ja, het gemor vanaf de tribunes. De fluitconcerten nemen hand hand toe. Want men is bepaald niet tevreden. Met de prestatie van de PSV. Dat eigenlijk de koppositie op een presenteerblaadje heeft aangeboden gekregen. Na het gelijke spel van FC Twente eerder op de middag tegen Roda JC. En met de drie punten erbij. Zou PSV bij FC Twente langs zij kunnen komen door een beter doelstal door weer de kop kunnen nemen. En dat kan een psychologisch belangrijk moment zijn in de race om het kampioenschap. Maar vooralsnog lukt het PSV dus maar niet. PSV dat zo dadelijk gaat wisselen. Toivonen die terug is van een schorsing, maar op de bank begon. Heeft zijn trainingspak uitgedaan en zal straks in de wedstrijd komen. En misschien is hij dan, de dus zweet Ola Toyvonen, de sleutel naar het succes. Wat de PSV een overwinning op Herenveen kan brengen. Labiad nu van de linkerkant. Gaat het gebied in. Daar is het Kruiswijk. De centrale verdediger die goed uitverdedigt. En dan de bal speelt naar Janmaat. Janmaat dan de bal in de ruimte gespeeld. Maar niet bij Bas Dorst. Niet bij Asidi. Wel bij Isaacson. De doelman. Die gooit de bal dan naar Manolev. En dan weer in plaats van gefluit toejuichingen. Want met alleen gevluit kom je er ook niet. Manolev gaat lopen. Mag lopen. Pak 10, 20 meter. Speelt de bal dan in de strafschop gebied Naar Bakal. Bakal met de rug naar de doel. Draait nu weg. En dan wil hij de bal spelen naar Hutchinson. Maar hij komt niet verder dan Vajarinen. En zo is PSV wel sterker. Valt het wel aan. Maar echt overtuigend is het allemaal niet. Mooie dag voor Epke Zonderland vandaag. Dus Europees kampioen op de rek. En het was al zijn tweede succes. Want hij had al in het begin van de middag zilver op de brug gehaald. En met beide prestaties werd hij door iedereen gefeliciteerd. Edwin Cornelis was ook onder hen. Nou, dat zijn de felicitaties voor Epke Zonderland, de Europees kampioen. Die dacht toen hij zijn afsprong had gedaan. Ja, dat was geen kampioen. Nee, dat, dat was mijn gevoel. Ik, uh, ik had iets uh, heel, ja, heel anders. Ik had een andere oefening in mijn hoofd. En uh, nou ja, dat ik uh, Cassina kalmo niet, uh, niet lukte, dat was, dat was totaal geen ramp. En ik wist ook wel, het hoeft ook niet uh, maximaal. Maar ik ging, ik ging er wel voor, maar goed, dat was gewoon klaar. En uh, ja, die disselijke halve, een uh, gele twee, die combinatie. Uh, toen zat ik er dicht op de stok en dan moest ik een te ma tegenbeweging maken. En dat uh, ja, levert wel aftrek op. Ja, en ik dacht, uh, ja, daarmee uh, ja, verlies je denk ik wel de, de gouden medaille. Maar, uh, We zagen niet alleen jou een beetje denken van, Ai, dat gaat hem niet worden. We zagen de Duitsers zich ook al rijk rekenen. Ja, ja, dat zou, uh, ja ik kan me iets bij voorstellen. Ik heb mijn oefening niet gezien, dus het is heel moeilijk te beoordelen. Maar ja, voor mijn gevoel was het uh, niet uh, goed genoeg voor de, voor de gouden, gouden medaille. Maar uh, ja, ik ben heel blij dat, tuurlijk, dat het wel uh, genoeg was. En dan begint dat lange wachten op het oordeel van de jury, hè? Ja... Nou, normaal duurt het, duurt het voor mijn gevoel langer, omdat het dan veel spannender was. En Nu was het zo van, ja, ik hoop dat ik het podium kan halen. En ja, Eigenlijk was ik op dat moment gewoon aan, aan het balen, dat ik, uh, dat oefening gewoon niet liep. Maar uh, ja, als je dan toch eerste wordt, dan, uh, dan kun je toch weer, weer heel blij zijn. Want in principe is het doel bereikt, gewoon eerste worden. En uh, ja, Ik kan me nu uh, uh, mezelf ook niet kwalijk nemen dat ik uh, in deze situatie uh, mijn nieuwe oefening nog niet, nog niet haal. Ik uh, het doe het nog niet heel lang en ik ben alleen maar blij dat ik het wel heb geprobeerd. En uh, ja, je kun je gewoon alleen maar heel veel van leren van zo'n toernooi. Ja. Vervolgens verscheen die score op het bord, hè? En zag ik bij jou de verbazing? Ja, ik was totaal verbaasd. Ik had, ik had er daar geen rekening mee mee gehouden. En, uh, ja, eigenlijk uh, ook wel heel erg opgelucht. Ja, um, ja je mocht gelijk gehuldigd worden, hè? Hoe is dat dan om voor het eerst, want zo is het uiteindelijk, om een EK het Wilhelmus te horen? Ja, dat doet wel heel wat met je, inderdaad. Uh, als je dan realiseer gewoon en uh, je bent eerste en het Wilhelmus wordt voor je gespeeld en dan uh, ja, dan ga je inderdaad nadenken over dingen, over het hele trajectie naartoe. En uh, dat doet dat wel wat met je. Ja. Ja, waar denk je dan over na? Nou ja, alle, alle inspanningen. En uh, ja, eigenlijk ook aan mijn, uh, Op dat moment op het eind dacht ik aan mijn tante die uh, niet zo lang geleden overleden was. En die, die was altijd met wedstrijden heel erg met me bezig. Dus, uh, dus ja, dat was op zich wel een emotioneel momentje. Ja, wat tranen in de ogen. Ja, ah, ze kwamen opzetten, maar gelukkig hield het Wilhelmers op, dus ik kon het droog houden. Ja, hij was kort genoeg. Ja. Um, ja, ik zei: Het is voor jou de eerste keer dat je Europees kampioen wordt. Hè. Voelt dat in dat opzicht van ja als eindelijk? Ja, ja best wel. Ik heb, uh, ik heb uh, ja, heel lang naartoe gewerkt en het zat er, het zat er ook al een tijdje in. Ja, uh, nou goed, uh, nu heb je zo'n uh, zo stap gemaakt, en heb je zoveel marge dat, uh, ja, dat het alsnog is, uh, nog lukt uh, met een wat mindere oefening. En, uh, wat dat betreft is dus het een hele goede prikkel om, uh, om weer uh, die trainingszaal in te gaan en uh, maar hard te blijven werken. Want je weet dat je er nu nog niet bent. We waren het bijna vergeten, maar je had ook nog zilver op brug. Dat was ook wel een hele mooie hè? Ja, sowieso. Ja, ik, uh, ik was eigenlijk meer bezig met rekstok, maar uh, het was wel heel erg uh, goed dat, uh, dat er nu een pauze tussen zat. Want op, daarom kon ik me wel echt richten op brug en uh, dat rekstok even op de achtergrond zetten. En uh, ja, mijn oefening ging uh, gewoon zoals ik het in mijn hoofd had. Het uh, ging beter eigenlijk dan in de kwalificatie. Dus zat er zat sowieso nog een klein foutje in. Uh, die heb ik nu uit kunnen halen. En, uh, ja, ja, het hoogst haalbaar en sowieso uh, zilver. Ik ging eigenlijk voor de podiumplek. naar één uh, favoriet die, uh, die uh, maakte fout en daardoor uh, wordt het toch nog zilver. Epke zonderland dus prachtige dag. Goud en zilver bij de EK-teurnen. <middels> Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. beginnen in Enschede. FC Twente, de koploper tegen Rode FC... werd 1-1 bij de doelpunten werden gemaakt na de rust. Bodor 0-1, Jans Zuidem penalty 1-1. Brian Ruiz miste ook nog een strafschop 10 minuten na de rust. was rood voor doelman Proes van Roda. 7 minuten voor tijd. En in blessuretijd was ook nog een rode kaart voor Rosales van FC Twente. De wedstrijd in Enschede was ongekend spannend en kende een paar vreemde momenten. Om te beginnen de strafschop die door Brian Ruiz werd gemist. Zijn Panenka-poging mislukte jammerlijk. Ruiz was niet de eerste keuze om een strafschop te nemen. Voordat we naar Prudom gaan luisteren, gaan we eerst even naar Eindhoven, naar Evert ten Apel. Hij zit er dan toch in hoor. De 1-0 voor het PSV. Het leek erop alsof de aanval mislukte. De aanval via de linkerkant, via Labiat. Maar de bal gaat er dan uiteindelijk toch in. Een belangrijk doelpunt misschien in de race naar het kampioenschap. Het is Lens uiteindelijk die het laatste Geeft. Die doelman stoer kaart passeert. En misschien is nu de rem los bij VSW. En valst het nu over Eredeveen 1. Op weg naar de koppositie in de Eredivisie. 1-0 Lens. Misschien inderdaad wel een heel belangrijk doelpunt. Omdat Twente vanmiddag op 1-1 blijft steken tegen Rode EC. We geven terug naar dat moment. 10 minuten na de rust. Ruiz, die de penalty probeerde te nemen voor FC Twente. Een soort panenka-poging. Hij was niet de eerste keuze om een penalty te nemen. Trainer Michel Preudom daarover. Ja, er zijn drie spelers aan geduid in de Volgorde de trainer en de spelers dus drie spelers aangeduid in een bepaalde volkorde elke wedstrijd en de spelers hebben de mogelijkheid om dat te veranderen uh, als hij zich niet voelt en uh, ik zal u niet zeggen wie de volkorde was maar u weet wie gescoord had de laatste tijd maar uh, dat, dat is interne keuken maar een kijkje in die interne keuken leert ons dat Theo Jans de eerste strafschop had moeten nemen Ruus kreeg echter het verzoek van Jansen om achter de bal te gaan staan de Costa Ricaan over dat verzoek now once uh, they asked me if I would like to take it I say yes then I decide then I didn't change my mind I I can uh, not have uh, doubts in that moment when I decide like that I do it like that way yes I decided but I think the the goalkeeper also decides to stay and it was a good decide ja hij besloot dus om hem te nemen hij besloot ook eh standvastiger te doen de manier waarop hij je deed maar de doelman bleef dus staan. En ja, dan kon hij hem zomaar even klem vastpakken, die Matthäus Proes. Dan de tweede penalty, die werd veroorzaakt door diezelfde Proes. Hij belemmerde vlak voor de goal de gang van Brian Ruiz naar het doel. Proes kreeg rood en de strafschop werd dus door Theo Jansen benut. Roda trainer Hang van Veldhoven over die rode kaart en de penalty in de slotfase.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 Ajax Groningen dan werd 2-0 Rus 0-0. Soulemani en Vertongen 1 en 2-0 duurde lang voordat Ajax wedstrijd naar zich toetrok. Maar dat gebeurde uiteindelijk in een tijdsbestek van 3 minuten. Tussen de 69 en 72e minuut verzekerde het Amsterdammer zich van de overwinning. Daarna controleerde Ajax het u wel. Maar daar had trainer Frank de Boer de indruk van dat het publiek dat niet helemaal begreep. Wat ik wel jammer vind. Uh...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 Ajax werd in het zadel geholpen. Uh, mede door Groningen keeper Brian van Loos. Speelde een prima wedstrijd. Maar kwam wat te vroeg de goal uit. Bij de goal van Soleimani. Ging dus eigenlijk gewoon in de fout. Ja nee dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Uh, ik zie diepe bal gaan. en uh, ja, Ik uh, gok erop om te gaan. En uh, dat de bal doorschiet. Ja, dat deed hij helaas niet. En uh, kwam precies uh, op zijn goede linker van Soleimani. Dus uh, ja nee die kan ik mezelf aanrekenen. rekenen. Maar je moet gewoon verder gaan. Uh, van hetzelfde geld uh, scoren ze na vier of vijf minuten. Scoren ze al de ene al. Uh, kijk. Uh, Terugkijken op negatieve dingen in de wedstrijd heeft geen zin. Je moet positief blijven. En uh, ja, gewoon uh, kan je voor je team blijven werken. Dus uh, zo zit ik ook in elkaar. Door de overwinning en het gelijkspel van Twente sluipt Ajax weer wat dichter naar de top 2. Uh, PSV, als die gaan winnen, staan ze drie punten voor. Net als de FC Twente natuurlijk. Ajax krijgt Twente nog thuis. Hoe dan ook, Ajax pakte dus voor zichzelf in ieder geval hele belangrijke punten deze middag. Ja, zeker. Ik denk dat we het weer in eigen hand hebben. Eigenlijk de, de tweede plek. Dat was ons streven na het e-check van, uh, van Den Haag. En gelukkig uh, ja, heeft Twente daarin uh, ja, meegestemd... Uh, dat we weer om de tweede plek kunnen vechten. En dat hebben we nu eigenlijk in eigen hand. Dus dat, dat is een heel positief iets. Utrecht tegen Feyenoord eindigt in 0-4. Bij de rust stond het nog 0-2 door doelpunten van Ver en Leerdam. Na de rust Bieserswar 0-3 en Wijnaldum 0-4. En Feyenoord kunnen dus een opvallend gemakkelijke middag in Utrecht. Maar verbazing wekte dat niet bij trainer Mario Been. We hebben wel meer wedstrijden gezien die we uitstekend gespeeld hebben. alleen uh, misschien soms te weinig gekregen. hebben. We Memoreren aan Twente uit en, en Den Haag uit. Maar je ziet dat deze jongens gewoon uh, goed kunnen spelen. En uh, ja, het is, uh, het is een geweldige overwinning. Ja, en nu longt dus ook weer plaats 8. De plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. Leroy Fair over de kans om nog uh, voor Europees voetbal te gaan. We staan hier vier punten achter op, uh, op Utrecht. En... Ja, van alles, uh, alles kan nog, uh, vooral in deze competitie. Dus uh, we moeten gewoon doorgaan en uh, alles geven en proberen uh, alle wedstrijden te winnen. En uh, hopen wat, uh, dat boven ons wat winsten worden gemorst. Utrecht zat vanaf het begin af aan niet in de wedstrijd. Een totale off-day, noemde trainer Ton zat in je heet. Kijk, als je op 2-0 achterkomt, dan, dan hoop je voor de Russen op een aansluitingstref. Nou, dat, dat zat er vandaag totaal niet in. En, uh... Ik heb dat wel eens meer gezegd. Ik ben daar heel realistisch in. Ik kan hele mooie verhalen hier voor jou voor die camera gaan staan vertellen. Maar Feyenoord heeft vandaag gewoon verdiend gewonnen. En was op alle fronten beter dan de FC Utrecht. En door de nederlaag zit u de concurrenten om plek 8 dus weer naderen. De Chatagnier ziet met leden ogen aan dat de voorsprong slinkt en slinkt. Ja, wij, wij, wij helpen de meeste ploegen lekker dichterbij. En uh, nou, dat is heel vervelend. Wij gaan nu naar Heerenveen. Dan krijgen we Vitesse hier thuis. Dan gaan we nog naar Excelsior en AZ thuis. Dus dat worden nog vier belangrijke potten gaat naar Heerenveen. Heerenveen gaat vandaag naar PSV. De ban is daar gebroken even, de Napel. Ja, die 1-0 doelpunt van Lens wel. PSV gaat beter spelen, verhoogt het tempo ook. Wat De zon zakt wat weg. Het is wat minder warm nu in Eindhoven. Misschien dat dat de motivatie, de inspiratie is. Aanval nu via Pieters. Die speelt in op Lens. Raakt de bal kwijt. Uitbraak, omschakeling Heerenveen. Maar het komt niet, ver, niet verder dan Marcello. En dat is de volgende aanval van PSV. Met Labiat nu van de linkerkant op de middellijn. Speelt de bal even terug naar Bauma. Bauma kijkt dan of hij de vrije man kan vinden. Dat kan hij inderdaad. Dat is Engelaar. Die zou de bal kunnen spelen naar rechts naar Manolev, maar die draait zichzelf vast in Asaidi. En Asaidi heeft nu de bal in de middencirkel. We behendige, technisch vaardige linkerspits van Herenveen. in een bloedvorm in het begin van de competitie, maar de laatste weken wat teruggezakt. Zoals heel, heel Heerenveen trouwens. Herenveen dat de bal nu weer terug speelt naar de Leeuw. Die zijn tweede wedstrijd bespeelt dus in de basis. Die jongen van ADO Heemskerk die rustig en goed geconcentreerd speelt tegen Lens en er niets aan kon doen dat de nummer 9 van Psv het enige doelpunt tot nu toe wedstrijd scoorde. Bal nu kwijtgeraakt uh, Hakloent. En daar is de mogelijkheid voor PSV op weg naar een 2-0. Maar Kruiswijk zet ze tegen tegenaan. En Asaïdi is weg. heeft stapt helemaal verkeerd in. Misschien dat dit een gevaarlijk moment kan worden voor Heerenveen. En misschien dat dit ook een belangrijk moment kan worden in de verdere ontwikkeling van de competitie. Maar Asaidi, ik zei het al, hij is niet meer in de topvorm van een uh, poos geleden. Hij raakt die bal het laatst. Gaat over de doellijn. Doeltrap Isaacson PSV. Dat met 1-0 voor staat. 25 minuten nog tegen Heerenveen. Kijken we nog even naar de wedstrijden van gisteren en ook van vrijdag. Gisteren eindigde ADO tegen Vitesse in 1-0 door een doelpunt van Denny Buis. NEC won ruim bij VVV Davids, tweemaal Grozes en Flemings En alleen Moussa kon wel terugdoen. VVV NEC 1-4. Willem 2, Herakles werd 2-6 al na een paar minuten kwam. Herakles met 10 man te spelen door een rode kaart van Looms. Het werd uiteindelijk 2-6 door drie doelpunten van Everton van Herakles. Twee andere uitslagen. Nog Excelsior, de graafschap eindigde zoals het begon gisteravond. 0-0 dus. En vrijdagavond was er al AZ tegen NAC. En dat eindigde met twee minuten penalties in 1-1. De stand: Twente momenteel aan de kop met 64 punten uit 30 wedstrijden. Maar mocht PSV winnen van Veen, komt het ook uit op 64 punten uit 30 wedstrijden. PSV heeft wel een veel betere doelsaldo. Ajax nadert, heeft nu 1, 61 punten uit 30 wedstrijden. Vierde ado 54 uit 30. Z vijfde AZ 53 uit 30. En zesde Groningen met 50 punten uit 30 wedstrijden. Situatie onderin: 14e de Graafschap 34 uit 30. Um, Vitesse heeft 32 punten, staat 15e onder de streep. Met andere woorden, zij moeten gaan spelen in de play-offs om niet te degraderen. Excelsior en VVV. Excelsior 26 punten en VVV 17 punten. En Hekkensluiter, bijna gedegradeerd. Willem II met 12 punten uit 30 wedstrijden. Hij keurt hem af. We, ja, we gaan hem telt... wel even naar Eindhoven. Telt hij te even? Telt hij? Nee, hij telt, telt niet, he? niet. Het was een geweldige pegel van Dushak uit de vrije trap. Op de vuisten van Stoer Elkaard. Lens schoot hem erin. Maar die stond bij het nemen van die vrije trap al buitenspel. Dus terecht afgekeurd. Het blijft 1-0 voor PSV tegen Heerenveen. We gaan weer naar Eindhoven, vertelt hij ah. nu wel? En nu telt hij wel. En een goal aan de andere kant. Het is Asaidi die 1-1 scoort. Een aanval over de rechterkant via Narsing. Invallen voor Veirinen. Voor de goal langs Basdos stapt over. En Asaidi scoort. 1-1 met nog 20 minuten. En dit zou wel eens een hele belangrijke goal kunnen zijn. In de ontwikkeling op weg naar het Landskampioenschap. Ja, psv hier de 1-1-1. Ja. Dat mag je wel zeggen. 1-1 ja. ja. dus daar in Eindhoven met nog zo'n 20 minuten te spelen. 1-1 werd het vanmiddag in Enschede. Waar koploper Twente dus twee punten liet liggen tegen Roda JC. En het vervolg van het voetbal kunt u zometeen horen... in een uitgebreid Radio 1-journaal. Dat is zo uitgebreid vanwege de ontwikkelingen in, uh, in Alfa aan de Rijn. Ja, ja, en vanavond om 9 uur is er ook een extra Radio 1-journaal. Om 10 uur is er ook weer langs de lijn. Uh, ja, het was de middag uiteindelijk toch van Epke Zonderland, kunnen we wel zeggen. Gouden ja. en zilveren medaille bij de EK Tour. Bedankt voor het luisteren. Prettige avond. De Mexicaanse stad Ciudad Juárez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Wij We zijn dus nu op het plein uh, voor de kerst. En, uh, de gids Judith legt uit dat dit de plek is waar uh, heel veel vrouwen verdwijnen. De drugsoorlog doet de verdwijning van vrouwen vergeten. Het meisje is vermist net voor kerst afgelopen jaar, 18 jaar. Een reportage over de onopgeloste vrouwenmoorden van Guaris. De moorden op vrouwen zijn gestegen het afgelopen jaar meer dan 300 hier in de stad. Straks om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Inwerkdag, uitslaapdag, rotdag, vrijdag, vaderdag, open dag, een drukke dag of vandaag iets eerder weg. 365. Elke dag is belangrijk. Vanavond in de tv-show is Delphine Bowel... de buitenechtelijke dochter van de Belgische koning Albert... thuis in Brussel, geeft de kunstnares alle antwoorden. En de makers van het programma Basta schreven televisiehistorie... door voor de deur van een telecombedrijf een container te plaatsen. Maar ze hebben zoveel meer sensationele acties op hun naam staan... De tv-show vanavond direct na de reunie. Nederland 1. Stressdag, presentatiedag, woensdag, viele vrijdag, tweede paasdag... je eerste dag en zomaar een dag. 365. Elke dag is belangrijk. Dit is Radio 1.